Dit is Maat Schreurs met het NOS Journal. De politie in Zwitserland heeft een man met de kettingzaag opgepakt. De arrestatie was 65 kilometer van de plaats Schaffhausen. Daar drong de man gisterochtend een kantoorpand van een verzekeringsmaatschappij binnen. Hij verwondde daar vijf mensen. De verdachte sloeg daarna op de vlucht, waarna een klopjacht werd begonnen. Het stel dat gisteren dood werd gevonden in een appartement in Weert... is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Er waren geen andere mensen bij betrokken, zegt de politie... die uit de respect voor de familie geen details bekendmaakt. De lichamen van de 44-jarige man en de vrouw van 42... werden gisterochtend ontdekt. De politie was gealarmeerd nadat ze niet op hun werk waren komen opdagen. Een groot deel van de American football spelers die zijn overleden had de ziekte CTE. Die ontstaat bij mensen die vaak harde klappen op hun hoofd hebben gehad. De symptomen zijn onder meer geheugenverlies, agressie, depressie en zelfmoordneigingen. Van de ruim 200 onderzochte spelers die na hun dood zijn onderzocht had meer dan 87% CTE. De gemiddelde leeftijd waarop ze overleden was 66 jaar. Onderzoekers waarschuwen dat voetbalspelers een groot risico lopen de ziekte te krijgen... die trouwens alleen kan worden vastgesteld met een autopsie. De kwaliteit van sperma van de westerse man is de laatste 40 jaar flink teruggelopen. Het onderzoek blijkt dat een milliliter sperma gemiddeld 47 miljoen zaadcellen bevat. In 1973 waren dat er nog bijna 100 miljoen. Bij mannen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika is geen afname te zien... Het teruglopen van de kwaliteit is mogelijk het gevolg van stress, roken en drinken, zeggen de onderzoekers. Zij verwachten dat mannen uit Europa, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland steeds vaker afhankelijk worden van vruchtbaarheidsbehandelingen. Het weer in het oosten, nog kans op buien, vanavond overal opklaringen en het blijft vannacht droog. Morgen geregeld zon, tot de avond droog, het wordt zo'n 22 graden. En dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de yeah. zomer van ZFM. Wow. Welkom terug bij het tweede uur. En we openden met Satyricon uit Noorwegen. Black metal en uh, hun teksten handelen dikwijls over de natuur... en zijn vaak apocalyptisch en antichristelijk. En opmerkelijk is hun fascinatie voor de middeleeuwen. En u heeft geluisterd naar Fuel for Hatred. En van Noorwegen gaan we een hele grote plas over... We gaan naar Brazilië. En dan heb ik het over Sepultura. Trash Groove Metal Band. In 1984 werd opgericht. En uh, Slayer was een van hun grote voorbeelden. Het live album heet Under a Pale Grey Sky. En het nummer heet Roots, Bloody Roots. Greetings from the Dawn! world. Oh Van Sepultura een kleine stap naar Stone Sour. Die je eigenlijk wel een beetje onder hetzelfde genre kunt scharen. Uh, deze hard rock band werd opgericht in 1992. En uh, met de latere zanger van Slipknot, Corey Taylor. En hun stijl, raken teksten, heerlijke riffs. En af en toe verrassend mooie ballads. En van hun... Denk ik het meest populaire album, Come Whatever May, is hier: Reborn. Ja, de versie waar u net naar luisterde is de explicit versie en deze mocht in Amerika niet worden uitgezonden. We gaan naar Finland en naar Nightwish. Een Finse metalband gevormd in juli 1996. Oprichter Thomas Holopainen gaf in een interview aan dat Nightwish onder de symfonische heavy metal uh, wordt geschaard. En, uh, maar ze worden uh, nog steeds heel vaak tot de gothic metal gerekend. Van het album End of an Era. En dat was het afscheid van zangeres Tarja Turunen. Het nummer Dark Chest of Wonders. volgende nummer gaan we naar Nederland. We gaan luisteren naar The Gathering en uh, ze zijn al actief vanaf 89 met een wisselende bezetting en in 1995 kwam Anneke van Giersbergen de band versterken met haar prachtige geschoolde stem en verschoof hun geluid van dead metal naar Progressieve gothic rock. Hun beste album volgens fans en criticasters is Mandy Lyon. En van dat album gaan we luisteren naar Eleanor. Prachtige zangeres Anneke van Giersbergen met The Gathering. We gaan naar Zweden, Meshuggah, opgericht al in 1987. En de muziek van deze band wordt gekenmerkt door uitgebreide polymetrische passages, zware metal riffs op achtsnarige gitaren en diepe grunts. En van hun album uit 2008, uh, getiteld Opsen, is hier... Bleed De volgende band is Machine Head uit 1992. Trash metal van het allereerste uur. En van hun allereerste album, Burn My Eyes, is hier The We gaan naar Marilyn Manson, een shockrockband met de gelijknamige frontman en zanger. Zowel de band als de frontman houden ervan om tegen zogenaamde heilige huisjes aan te schoppen en waar nodig onderuit te halen. Het album heet Antichrist Superstar, uitgebracht in 1996 en het album kan in drie delen verdeeld worden. En elk deel is een apart, compleet verhaal. En uit deel 1 gaan we luisteren naar The Beautiful People. En van de Amerikaanse oostkust steken we zowel het continent als de grote vijver over. En gaan we naar Engeland. En dan met name Liverpool. Want daar komt de volgende metalband vandaan. En die heette Carcass. Al opgericht in 1985. Dus ze bestaan al een poosje. En uh, ze worden beschouwd als trendzettend en pionierend in de metal genres grindcore. Gore grind, death metal en melodieuze death metal. En van deze band uh, gaan we van het album Hard Work luisteren naar het titelnummer. Volgende is Corpi Klani, een Finse folk-metal band. En hun specialiteit is het vermengen van traditionele Finse folkmuziek met metal. En ze onderscheiden zich daarin omdat de nadruk niet alleen op de metal ligt. En van hun album Karkelo gaan we luisteren naar vodka. Ja, en daarmee gaan we naar Venom. Uit 1979 al, al ruim 38 jaar. De voornaamste pionier uh, in het black metal gen genre. En hebben daarmee directe invloed gehad op het ontstaan van onder andere speed metal en death metal. Van hun album From the Very Dead Gaan we luisteren naar Stigmata Satanas.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 Tot zover sexy het. ritme sexy en de kabel op 104.5.